9 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. In Bolivia is het lichaam gevonden van een Nederlandse boer... die al tien dagen werd vermist. Hij zal op de dag van zijn verdwijning vermoord, blijkt nu. Er zijn twee verdachten gearresteerd. De vrouw van de Nederlander en een handlanger.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 In Rotterdam is een man van 27 om het leven gekomen, waarschijnlijk door een politiekogel. Rond zes uur vanavond kreeg de politie een melding binnen over problemen in de Fazantstraat. Er zou een man lopen te zwaaien met een mes en een bijl. Toen agenten eraan kwamen is er een aantal keren geschoten. Meer details zijn nog niet bekend. In de Eredivisie is Ajax koploper gebleven... door een 4-0-overwinning op Herakles. In de Amsterdam Arena stond de ploeg halverwege met 1-0 voor... maar kort na de rust moest Ajax met tien man verder... na een rode kaart voor doelman Vermeer.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 En de Zwitser Fabian Cancellara heeft voor de derde keer de wielerklassieker Parijs Roubaix gewonnen. Op de wielerbaan in Roubaix versloeg hij de Belg Sepp van Marke van de Nederlandse Blanco-ploeg in de sprint. De twee kwamen op zo'n 10 kilometer voor de finish samen op kop te zitten. Nikki Terpstra won de sprint van de achtervolgers en werd derde.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 Gepresenteerd door Vincent Belo. Goedenavond. Straks om kwart voor tien vervolgen wij onze audiotour door het vernieuwde Rijksmuseum. Vandaag zijn wij op de eerste verdieping en daar huist de 18e en de 19e eeuw. Maar nu eerst de Sovjet-Unie, Rusland en Vladimir. Vladimirovic. Putin. Morgen komt hij naar Nederland, in het kader van het Rusland-Nederland-jaar. En vooruitlopend op dat bezoek heeft hij ons een brief geschreven. Gisteren werd hij afgedrukt in de Telegraaf. Ik lees u een stukje voor. Tijdens mijn bezoek aan Nederland op maandag zal ik samen met koningin Beatrix het Vriendschapsjaar Nederland-Rusland openen. Met dit qua omvang ongeëvenaarde project willen wij zoveel mogelijk samenwerkingsterreinen tussen onze landen in het zonnetje zetten. We gaan allerlei zakelijke, maar ook creatieve initiatieven van burgers, maatschappelijke organisaties en regio's ondersteunen. Dit moet leiden tot de enorme ontwikkeling van de van oudsher al vriendschappelijke Nederlands-Russische betrekkingen. In onze beide landen zullen meer dan 200 verschillende... sociaal-culturele evenementen georganiseerd worden. Kunsttentoonstellingen, theatertournees en ook sportwedstrijden. Al die evenementen zullen het maatschappelijk leven... in Rusland en in Nederland ongetwijfeld verrijken. Bovendien geeft het onze burgers de belangrijke mogelijkheid... elkaar eens beter te leren kennen. Ja, dat is een vriendelijk schrijven. Hij refereert daarna ook nog aan de enorme wederzijdse economische belangen. Aan Tsaar Peter, die Nederland twee keer bezocht om er een vak te leren. En dan eindigt hij met... Ik wens alle telegraaflezers en de hele bevolking van Nederland... dit prachtige tulpenland... dit prachtige tulpenland veel succes, vrede en voorspoed. Het is een aardige man... Althans, dat zou je denken, maar is die dat ook? En in wat voor traditie staat hij als leider? Dat gaan wij eens bespreken vanavond met romancier Pieter Waterdrinker. Sinds 1996 woonachtig in Rusland. Hij was even in Nederland, zijn nieuwe roman Lenins balsem is namelijk net uit. En Corinne van de Hoeven zocht hem op. En zij ging met hem naar Zaandam en naar Amsterdam. Dat resulteerde in de documentaire van vanavond... Russisch bezoek. De Russische president Poetin komt naar Nederland 8 april. Bezoek is onderdeel van het Nederland-Rusland jaar. De goede samenwerking wordt gevierd met tal van economische, politieke en culturele activiteiten. We staan dus aan de vooravond van het bezoek van president Vladimir Poetin aan Nederland. Het Vriendschapsjaar tussen Nederland en Rusland wordt daarmee officieel geopend. Een initiatief van de Russische federatie om de eeuwenlange samenwerking te verbreden en te verdiepen. Uwagde, meneer, Nederland is de derde investeerder in Rusland. Dus de economische belangen zijn voor beide landen enorm groot. Maar de verhoudingen tussen beide landen liggen de laatste tijd wel onder druk. De hardvochtige manier waarop de vrouwen van de band Pussy Riot zijn gestraft. De Russische wetgeving die het recht op demonstratie ernstig onderdrukt. De kritiek van minister Timmermans op de Russische homowetgeving. We het doet de relaties geen goed. Uh, maar hoe kijkt men in Rusland zelf eigenlijk aan tegen president Poetin? Ik vroeg het aan schrijver en journalist Pieter Waterdrinker... die in Rusland woont. Uh, Poetin zit al uh, voor zijn dertiende jaar in het Kremlin. Het afgelopen jaar is er enorm veel kritiek op uh, Poetin gekomen. Voor het eerst sinds de val van de Sovjet-Unie in 1991... Uh, is het volk weer de straat opgegaan. Op het zogeheten Moerasplein in Moskou kwamen jongeren... vaak intellectuele jongeren, weer samen om meer democratische rechten te eisen tegen de vervalsing van de verkiezingen... maar ook impliciet tegen de krankzinnige verschillen tussen arm en rijk... oftewel de privileges van de klasse, de entourage rond Poetin en het Kremlin... en andere mensen, want dat verschil is immens. En daar zie je dus een enorme parallel met de 19e eeuw. Pieter Waterdrinker woont al 17 jaar in Rusland. Hij heeft een Russische vrouw, hij schrijft over Russische onderwerpen. En hij is inmiddels misschien wel half Russisch. Hij was kort in Nederland voor de presentatie van zijn nieuwe boek. Zijn eerste kennismaking met Rusland was, hoe kan het ook anders, via de literatuur. Ik heb ooit in een heel grijs verleden, ben ik begonnen met Russisch. Um, en um, Waarom eigenlijk? Ja, toen, ik, toen ik 14, 15 was, las ik voor het eerst Russische klassieken, dus Tsjechhoff. Het eerste boek was uh, Eerste Liefde van Turgenev. En ik dacht van, het cliché, een wereld ging voor me open... maar ik dacht dat die wereld uh, die in die boeken uh, werd uh, weergegeven... dat die echt bestond. En dat ik door Russisch te gaan studeren... eigenlijk in die wereld ook terecht kon komen. Maar dat viel vies tegen. Want ik kwam in een collegezaal terecht, uh, in het Bungerhuis, in de Spuistraat. En de leraren of de professoren waren in mijn ogen weinig geïnspireerd... En ze hadden het helemaal niet over de literatuur en over het leven, maar over fonemen, over uh, rijmsoorten. <laughs> ik heb dan wel het, uh, het gedaan op een niveau dat ik tsjech uh, of in het Russisch kon lezen. En toen ben ik snel iets anders gaan studeren. En uh, uiteindelijk ben ik in... Uh, Je de... hebt rechten gedaan. Ik heb, wow. heb ik, ja, toen heb ik rechten gedaan. In de wetenschap, dat ik er nooit ooit maar iets mee zou kunnen doen. Want schrikbeelden was voor mij, en nog steeds, om aan een bureau te zitten... ...in opdracht van andere dingen te doen die je eigenlijk niet uh, zou willen doen. En uh, ik ben eigenlijk een uh, man die zich vaak fysiek verplaatst. Maar ook in mijn geest verplaatst. Want Eest dat doe je natuurlijk aan het bureau als je boeken schrijft. Want dat is natuurlijk mijn uh, beroep. Ik schrijf romans, een romancier. En, uh, en je laatste boek is Lenins balsem. Ja, dat is uh, onlangs verschenen. En uh, dat is mijn achtste boek. Het is mijn zesde roman. En wat ik met dat boek uh, heb proberen te beogen is... Uh, om mijn bestaan van de afgelopen kwart eeuw eigenlijk... Uh, in de Sovjet-Unie en Rusland uh, te vatten in een, in een roman. Een vorig boek van mij, Montagne Rus, een verhalenbundel... waarin ik uh, Rusland, het huidige Rusland als het ware, uh, vergelijk... met het 19e eeuwse Rusland, want een van mijn stellingen is... Dat na van de val van de Sovjet-Unie in 1991 het oude het keizerlijke tsaristische Rusland in bepaalde opzichten weer helemaal uh, naar boven is gekomen. De voorbereidingen voor het nederland ruslandjaar zijn hier al in volle gang. Zo ook in Zaandam, waar het tsaar-Peterhuisje staat. Hier verbleef de Russische tsaar Peter de Grote in 1697 om het timmervak te leren. Pieter en ik gingen in de trein er naartoe. En ondertussen hoorde ik van hem interessante verhalen over het Rusland van nu. Dames en heren, sprinter naar Amsterdam Slowen. Kijk, Gaarlems, Gaarlems. Ja, Wat geest. Aardem. Daar gaan we heen. naar kijken. Oké, zit hier 7. En dat is in 1? 7a. 7a. 3 minuten. Oké. Okay. 7a. Okay. Het is toch merkwaardig? Hè? Dat, dat is altijd zo. Dat... Ik heb zo vaak met de trein door Rusland gereisd en, en ik doe het eigenlijk uh, elke week, zou ik zeggen. En ook al zijn de Arctische temperaturen van min 30 en uh, is er meters sneeuw gevallen. De trein tussen bijvoorbeeld Moskou en Petersburg of de trein tussen Moskou en, en Siberië, uh, die komt altijd op de minuut exact aan. Ik heb nog nooit van vertraging gehoord van een trein, tenzij er een trein uh, werd opgeblazen door een of andere terreuractie. Dat is toch ongelooflijk dat die Russen dat voor elkaar krijgen. En wij niet. En wij niet. En net zag je ook, en net voor het Centraal Station... zag je bezoekers die de metro gingen bezoeken. Van de Noord-Zuidlijn die in aanbouw is. Ja. En dan denk ik ook wel eens, jongens... waarom hebben jullie niet de Russen ingehuurd? Het Moskouse metrostelsel is, zoals je weet, het mooiste ter wereld. Maar wat weinig mensen weten, is dat elke jaar... elk jaar worden er tientallen, niet enkele, tientallen kilometers extra lijn aangelegd, met prachtige stations. En dan zeggen ze, ja, maar de situatie in Amsterdam is moeilijk, want uh, vanwege de, de ondergrond enzovoort. Maar in Sint-Petersburg heb je ook een moerassige bodem. En ze hebben daar een prachtige metro aangelegd. Ik zeg altijd, jongens, jullie hadden gewoon de Russen in dienst moeten nemen. Nee, nee, ja. Het is om te beseffen dat het hier gewoon allemaal begonnen is. Hè? Hier in zo'n klein dorp een stadje als Saandam. Nou, Zou dit het zijn een restauratie? Dat is het natuurlijk. Ja, het is een ja, ja. En dan gaan we daar denk ik naar binnen. Daar. Melden bij de uitvoerder. Zou je die Kunnen we hier doorheen lopen langs de stijgers? Geert van alsen, maar je hebt het vanavond ze mij zet ons Dag. Uh, oh, Jeroen Dag. Pieter ja, is mijn naam. Pieter Waterdoni. Want het St. Peterhuisje dat gaat u nu binnen er lopen ja, maar... maar het is gewoon dat gebouw is er overheen gebouwd hè ja, dus. Zeker. Nou het is de tweede al dus dat is een houten onder. En dit ja, blijft zo ja, staan. Dus, uh, dit is het huisje. Dit is het huisje. <laughs> dit is het. Vrijwel iedere scholier weet dat Rusjitsar ooit hier in de leer is geweest. Is dus, uh, maar acht ja. dagen. Acht dagen. Dat hoor ik ook heel vaak. Het huisje is bijna 400 jaar oud. Rusjitsar is hier acht dagen. Maar het staat nog steeds. En dat is in een van de meest bekende verblijfplaatsen van Peter de Grote in het buitenland. Oké. Okay. Dus, uh, en waar ik u dan? Ik kom oorspronkelijk ook uit voormalige Sovjet-Unie. Ja, dus, maar uit welke uh, stad? Ik kom uit Baku. Ah, dat kijk is helemaal <laughs> Mooi staat ja. ja, no, het met is... Ja, Azerbeidzjan. daar waar Nou, ben daar Ja, Maar ik woon in Moskou U woont in Moskou. 100 jaar, Russische is Heeft een boek geschreven? Heeft hij het boek al gelezen? Nee, nee is Balsam. Je... Nee, dat je moet de echt. Lenin heel... was er niet goed. Hij ging toch nog een beetje, een beetje ja. mottig of niet? Ja. Ja, ja, ja, ja. Daar gaat het over, ja. onder andere. Ja, en nee. make -up. Ja, nou, nee, het is... Kijk, mijn boek gaat daarover het volgende. Dat, um, dat in, een, in, in, in eind jaren tachtig woon ik al in Moskou. En uh, toen was ik ook reisleider. En toen nam ik uh, veel toeristen mee naar het Leninbouwseleum. Maar dat was gratis. Maar er stonden hele lange rijen altijd voor. En ik had natuurlijk een akkoordje met die bewakers. Die lieten mij doorgaan. En tegen betaling <lacht> konden we dus dat uh, regelen. En dat was de manier om een beetje bij te verdienen. Maar... Mijn boek gaat over het volgende, dat uh, die balsamverlening... Uh, ...waarin hij dus bewaard wordt en elke anderhalf jaar wordt hij daarin ondergedompeld... ...dat het ook een schoonheidszalf elixer is. Dus als je het op je gezicht smeert, blijf je eeuwig jong. En die, die, die, en die hoofdpersonen die gaan op zoek naar de formule van die geheime balsam. Ja. Want als ze die eenmaal hebben, gaan ze het verkopen aan een cosmetica bedrijf... Dan ...worden ze schat helemaal rijk. Dat, daar gaat het boek over. <tankt> Dus hier heeft hij geslapen. Daar Dit, heeft hij, dat is de bedsteen. Dat is de bedsteen. Maar het was een lange man. 4 centimeter lang inderdaad. Twee meter vier. En die tijden waren gemiddelde mensen hier. De lengte van de gemiddelde Nederlanders, meter zestig. Dus hier moest hij letterlijk in twee gevallen slapen met opgetrokken knieën. Anders zou hij niet passen. Hij had een ziekte, agrofobie. Hij was bang voor open ruimtes. En sliep en at voornamelijk in kleine ruimtes. Dus vandaar hij kon in zo kleine... Dat hadden kleine... veel dictators. Hè? Stalin die durfde ook niet uh, ja, te slapen. Je ja, had elke dag een andere slaapplaats. Ja. En dat is heel bekend. Te maken met eventuele aanslagen. Ja, kijk, er zijn heel veel verslagen ook van Peter de Grote. Je moet je voorstellen, die man uh, was hier. Anoniem. Ja. Net als de Prins van Oranje Willem ja, Alexander toen hij meedeed met de Self was hij ook geloof ik. Uh, ja. En uh, had hij een naam die ik niet nu kan reproduceren. Maar ja, goed, men wist natuurlijk dat de Russische Tsaar hier aanwezig was, want hij had een heel groot gevolg ja. uh, bij zich. Bovendien was hij een reizige man. Ja. En het gedrag van de Russische delegaties, dat, uh, dat was nogal legendarisch. Want ja, uh, ze zogen dan wel, weliswaar alle westerse kennis en alle hier op. Maar dat ging gepaard met de Russische wijze van veel drank en vrouwen enzovoort. Dus die twee kanten van Peter Groot is natuurlijk intrigerend. Aan de ene kant was het een, een, een, een je zou kunnen zeggen, een intellectueel. Hij heeft ook Nederlands ge geleerd. Uh, hij, hij zoog de wetenschap op. En aan de andere kant uh, bleef hij enorm... Uh, hard en hartvochtig. En het, die twee karaktereigenschappen zou je kunnen zeggen, die zijn wat typisch Russisch ook. Eenmaal terug in Amsterdam zijn Pieter Waterdrinker en ik... ook nog even naar de tentoonstelling in het fotomuseum Foam geweest. Hier hangen Russische foto's die dateren van halverwege de 19e eeuw tot nu. We lopen samen langs de Russische geschiedenis. Nou, jaren ja, 1860 hier, portret Dat van een meisje. Huiselijke ja. Ja. taferelen van ja. uh, de welgestelde... Uh, de bourgeoisie. Dus echt arme mensen zag je niet op foto's? Nou, die zijn er wel. Uh, dus de minder welgestelde, want... zeg ik dan maar even. Uh, dat, dat is een goede vraag inderdaad. Natuurlijk. Die fotografie was duur hè, in die periode. En, uh, uh, en ja, goed, wie, wie liet zich portretteren? Het was een hele onderneming, de fotograaf moest gaan staan. En vervolgens... We nogmaals, we staan hier bij kleurenfoto's. Die moesten later nog worden ingekleurd. Dit zijn fantastische eh, foto's. We staan hier voor een soort portrettengalerij van mannen... in de bloei van hun leven, of eigenlijk voor de bloei misschien nog wel, twintigers, dertigers... die zich laten fotograferen in militaire kostuums met zabel en degen... Ik bedoel, het is uit een andere eeuw, maar dit lijkt nog verder uit een andere eeuw. Ja. Want men schrijft 1910. Je moet je voorstellen, dat was de periode dat uh, Neskio hier rondliep en zijn boeken schreef. Nederland was al toen totaal anders. Maar in 1910, nog maar zeven jaar voor de revolutie, konden velen echt niet bevroeden wat er boven het hoofd hing dat, dat zeven jaar later dat Saristische rijk wat eens zou ploffen. Um, mijn vrouw woont in Sint-Petersburg. Je hebt een Russische vrouw? Ik heb een Russische vrouw. Julia? Ja. En uh, wij wonen daar in de Tchaikovskystraat. En die buurt, uh, die is in die periode, van 1905 zo, gebouwd. En die is gebouwd nog met diezelfde insteek van een, een enorme rijk adel met bedienden en zwarte gangen en trappen enzovoort. Men dacht dat het altijd zou door, voortduren. En niet alleen zij dachten dat, maar vooral de tsaar. Die kon niet begrijpen dat zijn... Rijk, zijn periode, zijn manier van regeren... allang misschien al 30 jaar geleden voorbij was. Maar ze bleven volhouden tot het einde. En je ziet hier die mensen in hun glorie... Uh, van de diverse legeronderdelen uh, met sabels, met geweren. Heel zelfverzekerd en trots vooral uh, in, in de camera kijken. En ja, je, je weet het, het individuele lot natuurlijk niet van deze mannen. Maar de kans is groot dat ze zeven jaar later... Uit hun huizen werden gesleurd en geëxecuteerd, of dat ze door de Bolsheviken werden afgevoerd naar een van de eerste kampen. Want uh, dat vertel ik ook in mijn uh, Roman Leninsbalsen. dat de mythe dat uh, Stalin slecht was en Hitler slecht, maar dat Lenin eigenlijk uh, het toch allemaal goed bedoelde met zijn communisme. Ja, dat is werkelijk een mythe die uh, op uh, onwaarheid stoelt. Want uh, direct nadat hij in 1917 ...in Rusland was aangekomen om de revolutie te verzilveren... ...is Lenin begonnen met een enorme terreur. Mensen en kinderen uh, werden vernederd, vermoord. En uh, ja, dat heeft geresulteerd in een bloedbad van 70 jaar lang dat allemaal tientallen miljoenen mensen het leven heeft gekost. Tientallen miljoenen? Ja, dat is absoluut waar. Ongelooflijk. Dus deze mannen zullen daar ongetwijfeld bij geweest zijn? Ja, dat weet je niet. Maar hè, sommigen kunnen misschien mm. ook later... in het Witte Leger hebben gevochten. Want de revolutie was in 1917, nou, ja, tot, tot midden, midden jaren 20... was er een burgeroorlog in Luzland, hè, tussen de rode en de witte. Ja. Eh, sommigen zijn gevlucht. Je weet het niet wat in die vele lot is. Maar men kijkt hier de camera in... Van wat er op de drempel van de geschiedenis staat. En van uw persoonlijke geschiedenis. En zelfverzekerd kijken ze. Ja, maar dat geldt ook voor elk mens natuurlijk. En je weet nooit wat er gebeurt. Maar hier zie je dus de volgende 1 mei op de Rode Plein. Ja, allemaal, hier, vrouwen. allemaal vrouwen, hand in hand, arm in arm. Allemaal vrouwen in bloemetjesjurk. Ja. Uh, waarschijnlijk staat Stalin, die zien we niet... maar die, die leefde toen nog uh, ergens op het mausoleum. Ja. En um, dat is ook zo, dat, je moet je voorstellen, dit is vijf jaar de oorlog. Die oorlog, oorlog is altijd gruwelijk, maar in Rusland heeft het met miljoenen doden te maken gehad. Zowel uh, in de oorlog uh, gestorven als la, nog daarvoor met de zuiveringen van, uh, van Stalin... Vijf jaar na de oorlog er was toen weer economische groei. Ze hadden het overleefd. En je ziet hier de intense vreugde van het bestaan van de dag. Maar ook de trots om Sovjetburger te zijn. De rode vlaggen. Men geloofde erin... En men had ook recht en reden om erin te kunnen geloven. Want het ging eigenlijk relatief goed als je dat afzet tegen uh, uh, wat de, de ellende die ervoor was. Maar deze vrouwen zijn dus nu, ik denk, dertig of zo. Je moet je voorstellen, het is 1950, de Sovjet-Unie viel in 1991 uiteen, Dus het is alweer 41 jaar later. Nou, sommigen hebben het misschien meebeleefd. De totale implosie van, van de communistische droom... Of Lenin's funeral. One of the few authentic things that managed to get out of Moscow in the days when the Stalin Star first began to outdazzle possible competitors. Dit zijn allemaal posters officies. Ja, dit is de Ik heb dit helemaal dus nog niet gezien. Lenins begrafenis. Jij ja, was dit is dus deze collage. Die zou eigenlijk het omslag van mijn Roman Lenin's bal zou kunnen zijn. Ja, dat want stel eens wat we zien. Nou, we zien hier uh, de begrafenis uh, van Lenin... in een absoluut, ja, soort collage, propaganda-achtige collage. Um, je ziet hier de, fo de foto van Lenin met zijn beroemde arbeiderspet. Iets lager staat hij met zijn handen in zijn zakken ook met zijn pet op. Maar hij staat op, tegelijkertijd op, op zijn eigen buik... als dode, als lijk, in het mausoleum. En hieronder een foto van de mensen die door de, de, de, de sneeuw trekken... Hè, Bitter koud, toen, uh, toen uh, Lenin stierf, in 1924. Uh, ik beschrijf ook in mijn boek, uh, hij ligt nu op het mausoleum, in het mausoleum. Maar dat moest binnen een paar dagen moest er een noodmausoleum worden gemaakt. Een houten mausoleum. Maar de grond was zo bevroren op het Rode Plein, dat men met explosieven een gat moest maken. Ja. Ja, dit is natuurlijk ook weer een geweldige zaal, want hier zie je <laughs> uh, wederom een, een, een, een voorzitter, en dat zal het zijn, van, van de, de communistische internationale, die dan in Tambov, de provincie Tambov, dat is een stadje, zeg maar een paar honderd kilometer onder Moskou, in 1950 in, een kalgos bezoekt. Uh, de inspecteur, en je moet je voorstellen dat uh, het was een totalitaire samenleving waarbij de communistische partij almachtig was. De productie werd niet bepaald door bedrijven zelf, maar door kostplannen. Mm -hmm. Dat was een gebouw midden in het centrum van Moskou. En daar werden de productieplannen bedacht. Eerst de vijfjarenplannen en later ook de plannen. Maar dat was een enorme bureaucratie die volstrekt ineffectief was. Wat ook een van de redenen is dat de Sovjet-economie... uiteindelijk in het zand, in de modder is blijven steken. En daardoor de Sovjet in het een viel. Maar zover is het hier op deze foto nog niet zien. Hier een zomerdag. Een, een heer die ook die duidelijk dienstbaar is aan deze struise dame. Ze heeft een, een korte rok aan en een jasje, maar ja, had dat net zo goed gestuurd. En het had ook een man kunnen zijn. had ook een man kunnen zijn. Ja. En, ja, dat, en dit is duidelijk een dame waar als ze op bezoek kwam, dan, dan, dan was je nog niet klaar. Want ja, er kwam bezoek van de communistische partij. Dus alles moest goed zijn. En, uh, en ja, er was een soort slaafse navolging. Dit, dit was de adel, de communistische adel, zie je hier. Dit is eigenlijk nog mooier, deze foto. Dit is, hier zie je Grushchev, die, <laughs> dus de leider, hè? Nikita Ghrushchev... die uh, dan uh, Stalin opvolgt in 1953. En dat was ook een absoluut rondbolbaasje. Uh, ja... Hij lijkt Hitchcock, hè? Op Hitchcock. <laughs> hij, hij lijkt een beetje op Hitchcock, ja. ja. En dan zie je hier eigenlijk die jongens hier op. Hier zie je ze op het, op het veld op, bij een of andere met militairen, altijd in de omgeving strohoeden op. Het is duidelijk zomer, het is warm weer. En uh, ja, hier zitten ze dan op de veranden van een boot, waarschijnlijk aan de wolken, zal het ergens zijn. Um, dat staat ja, er niet met, bij? Met een entourage ja? in 1960. Ja. Ja. ja, en je ziet die zelfverzekerde koppen van die militairen met mutsen op enzovoort. En dit zal een lokale partijman zijn. Zij hebben de macht in handen. Wij zitten hier en jongens, wij bepalen het. En op dit moment is het wederom ook rond Poetin zo. Zijn, zijn, dat, dat is maar een hele kleine kring van mensen. De ministers, vertrouwelingen, uh, oligarchen. Die gewoon het land bestieren. En dat is altijd zo geweest. Sommige mensen zeiden altijd dat er geen seks in de Sovjet-Unie was. Überhaupt geen seks in Rusland, maar uh, ik weet wel beter. En je ziet dus hier dia's, stoute foto's... van uh, naakte dames, genomen in uh, huiselijke sfeer. Ja. En... Uh, een borst die van een stoel hangt. Ja. Het nou, zijn duidelijk twee dames die uh, van bepaalde zeden zijn. Ja. Ja, kijk, het is allemaal een beetje truttig genomen natuurlijk ergens in de jaren zeventig... met ouderwetse badpakken enzovoort. En het was natuurlijk buitengewoon provocerend om dat soort foto's te nemen. En waarschijnlijk ook verboden. Maar Rusland heeft natuurlijk altijd een dubbele moraal gehad tot de dag van vandaag. Uh, op dit moment uh, is er... Uh, dus die anti-homo-wetgeving uh, aanhangig in de Duma, in het, in het parlement. Ja. En iedereen krijgt de indruk hier dat... Dat is homoseksualiteit, helemaal vervolgd worden, wat helemaal niet, zo, niet waar is. Want eh, prostitutie is ook officieel verboden in Rusland. Maar dat weerhoudt er niet van dat het aantal bordelen in, in een stad als Moskou het grootste is op aarde misschien. Kijk, dit, dit soort provocerende nafoto's, die waren, als die gevonden werden in 1970 of zo, die opgenomen waren, werden. En ja, dan, dan werd je, nou, je ja, zal niet naar het kamp verdwijnen, maar je zou dan wel voor pornografie of zo worden veroordeeld. Дорогие друзья, сегодня в новогоднюю ночь я, как и вы, с родными и друзьями собирался выслушать слова приветствия президента России Бориса Николаевича Ельцина. In de Sovjet-tijd werkt Poetin als KGB-agent in de DDR. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie komt hij begin jaren 90 snel terug naar Rusland. Hij wordt medewerker van de burgemeester van Sint-Petersburg. Een invloedrijk man die nauwe relaties onderhoudt met Boris Yeltsin. En hij is de verzinnenbeelding van hoe heel veel mensen rijk zijn geworden en invloedrijk. Want de mensen van de oude kasten van de communisten die zaten dichtst bij het vuur. Dus toen eenmaal het communisme werd afgeschaft... en het, het brute kapitalisme kwam, zaten zij, wisten zij precies uh, op welke knoppen te drukken. Ze hadden alle touwtjes in handen. En daar ligt de machtbasis van Poetin. In die periode uh, zijn vrienden uit die tijd... hij heeft ook nog een Dacia-club, dus uh, vrienden van vroeger. Zijn judo-vrienden uit die periode, die heeft hij later toen hij euh, naar Moskou kwam. Hij werd uiteindelijk naar Moskou gehaald onder Yeltsin. Werd directeur van de KGB, die nu de FSB heet. En euh, toen Yeltsin eind jaren negentig ziek werd, hij had een hartkwaal. dacht men, ja, euh, we kunnen hem niet langer handhaven, maar wie gaat hem opvolgen? Er was toen al een, een coterie rond Yeltsin van machtige oligarchen. Die dachten, wie moeten we aanwijzen om de continuïteit te waarborgen? En op Audiërsavond 1999, dus op de drempel van het nieuwe millennium, uh, liep Jeltsin naar voren toe en zei: Jongens, dit is jullie nieuwe president, Poetin. Zodat onze en kinderen zijn. was. Snowden. Hij moest dan nog wel worden herkozen, zogenaamd. Een paar maanden later, wat ook gebeurd is, maar ja, goed. Uh, de media waren toen ook al in handen van, uh, van het Kremlin. En vervolgens uh, is Poetin eigenlijk niet meer weg geweest. Het was een korte periode uh, dat hij niet meer herkozen kon worden als president. Dus uh, Medvedev, hè, zijn tweede man, uh, heeft de honneurs waargenomen. Nou, en hij is nu weer aan de en macht. En daarna was hij er weer. Ja. En, en uh, hij heeft een, een klen om zich heen verzameld als een tsaar... Uh, die, die op alles gegund wordt, die zaken kunnen doen... en ook vaak politiek bedrijven, want dat gaat samen. Politiek en zaken zijn met elkaar uh, verweven. En ja, hij heeft het tijd mee gehad, want de olieprijs ging, ging omhoog. En hij heeft natuurlijk na die jaar, noem ik het altijd maar onder Jeltsin... waarvan de ene geldontwaring op de andere volgde. Banken failliet gingen, uh, stakingen waren, mensen geen, geen pensioenen kregen, geen salarissen. Die periode heeft Poetin... Overigens na nou eerder eerst twee oorlogen, nog een oorlog te hebben gevoerd, twee oorlogen eigenlijk. Of, nou, in Tsjetjenië. Want ja, dat was ook zijn, zijn wapenfeit dat hij een einde maakte aan de oorlog in hè? Waar Er Waren toen in die periode, ik woonde toen in Moskou, constant bomaanslagen. Nou ja, je weet dat er een musical theater in Moskou toen gegijzeld was, honderden doden, later de kinderen in Beslan. Maar ook in de metro uh, bommen ontploften. Uh... Dus die periode uh, heeft Poetin ten einde gemaakt. En ja, toen begon het heel snel, vervolgens al heel snel goed te gaan met de economie. Dat wil zeggen, de verkoop van de edelmetalen, gas uh, en, en olie. En wekelijks nog steeds overigens komen er miljarden dollars binnen. En dat is eigenlijk allemaal geld dat vroeg of laat uh, bij het Kremlin terechtkomt. En ik zie het Kremlin altijd maar als een grote vergiet waar al dat geld in komt en, ja, en vergiet, zoals je weet, heeft gaten. En dat zijpelt langzaam door in de samenleving. Mensen vragen mij ook altijd, altijd van, ja, waar komt dat geld vandaan? Nou, daar komt dat geld vandaan. Er is zo enorm veel geld. En dat uh, druipt door, in, in, in, in, in, in, met name in steden, als en, Moskou en in Petersburg. In de Kijk, en de rijken ja. zitten natuurlijk het dichtst bij het vuur. Maar ook ge gewone mensen hebben daar echt, zijn daardoor beter geworden. Okay. Niet iedereen, okay. maar bijvoorbeeld... Ik stond onlangs in de metro in, in Moskou. En daar was een reclame van, word bestuurder in de metro van Moskou. Als je, daar, uh, als je dat examen had afgerond, begin je al 2000 euro netto te verdienen. Okay, dat is... En dat is veel. En dat zijn bijna salarissen die je met wiskunde kan krijgen. En dat je is voor iedereen voor... mogelijk. Toch? Het is voor heel veel mensen mogelijk, maar überhaupt worden daar... Kijk, je, je, je moet ook niet het idee hebben dat er alleen maar superrijken zijn en armen. Er zijn heel veel mensen van een zogeheten middenklasse die bij banken werken. Uh, op kantoren, reisbureaus, uh, juristen. En die mensen zijn zeer wel te doen. Ja. Die klasse die vergaf Poetin alles omdat hij zorgde voor stabiliteit. Ja, precies. En ze waren bereid om te slikken dat hij het niet zo nauw met de verkiezingen... Eh, met de mensenrechten in het algemeen, met de vrijheid van pers, enzovoort. En wat we het afgelopen jaar hebben gezien, is echt een val. Dat, dat sociale contract, waar dat bestond als het ware van... Oké, okay, Poetin, jij zorgt voor stabiliteit en eh, daardoor kunnen wij beter leven... en daardoor zullen we het jou niet kwalijk nemen... dat je bepaalde dingen doet die niet helemaal door de beugel kunnen. Maar bij een deel van de bevolking is dat sociale contract opeens verbroken. Sommigen pikken het niet langer dat politiek en, en zakenleven met elkaar verweven zijn. Dat het recht van de sterkste geldt. Dat corruptie hè, zo enorm uh, aanwezig is dat iedereen weet... dat als je je kind op een goede school moet krijgen, moet je steekgeld betalen. Wil je een goede arts? Steekgeld betalen. Wil je, uh, je aangehouden in het verkeer? Steekgeld betalen. Wil je je rijbewijs hebben? Sneller. Steekgeld betalen. Men pikt dat... Niet langer meer. En over Poetin uh, is, ligt ook heel veel compromat in de la. En compromat is compromitterend materiaal. Want hij zegt zelf dat hij, dat hij helemaal niet rijk is. Maar uh, boze tongen beweren dat hij misschien wel een van de rijkste mannen op aarde is. Uh, hij heeft horloges uh, die ongeveer tien keer de waarde van zijn jaarsalaris zijn. Hij woont in paleizen buiten de stad. Uh, uh, hij heeft paleizen aan de krim enzovoort. Nou, een superbellos koning. Super. En bovendien... Al die oude vrienden uit Sint-Petersburg, die hij vroeger kende, bijvoorbeeld zijn vroegere judoleraar, die zijn allemaal hoog in het zakenleven gekomen en zijn allemaal miljardair geworden. En iedereen weet het. Zijn oude vriendjes, bijvoorbeeld, hebben de aanbesteding gewonnen van de, de weg die tussen Petersburg en Moskou moet worden aangelegd, het gaat dan echt over honderden miljoenen dollars. En iedereen weet dat gewoon vriendjes van Poetin dat krijgen. Dus dat nepotisme is heel erg groot. En sommige mensen zeggen nu van oké. Okay, nu uh, is het genoeg geweest. En dat is heel interessant wat er nu gebeurt. En dat is altijd een soort middenklasse, een intellectuele middenklasse. En natuurlijk een aantal ja, link, uh, extremistische jongeren. Bijvoorbeeld Pussy Riot. Uh, die dus een, in de kerk van Christus de Verlosser een anti gebed hield. Uh, met die gekleurde bivakmutsen op. Uh. De tweede van zitten nu Nog vast, in, vast in een strafkamp. Ja. And according to the procedural code of the Russian Federation, the court deems that Telekornikova is found guilty and given two years, a two-year jail sentence. Someone's Shouting, shame, shame. Men blijft daar gewoon ijzer onder, want Rusland is een eigen wereld, zegt men. En wij zorgen voor onze eigen zaken. En wij willen niet dat de Amerikanen of de Westelingen zich daarmee bemoeien. Zeggen van Poetin wat je wil, en er valt veel over te zeggen, maar het is een objectief feit dat gewoon de levensstandaard voor de Russen op dit moment vele, vele malen hoger was dan toen de Sovjet-Unie viel. In Moskou heb je, heb je 13, 14 miljoen mensen, maar je hebt 6 miljoen auto's. 6 miljoen auto's. En dat zijn niet altijd hele goedkope auto's. Russen reizen enorm veel. Uh, als je in Parijs loopt, of in Londen, of in Amsterdam, je hoort overal Russisch om je heen. Ja. Ze dicteren echt het beeld van de wereld. Ja. En ja, oké, okay, de verschillen tussen arm en rijk zijn groot. Maar in Moskou is naar schatting 4% van de bevolking miljonair. Als je 4%, ik kan niet zo snel rekenen... maar dan heb je ongeveer de bevolking van Amsterdam. Ja. Die zijn allemaal miljonair. En die laat je in de stad los. En die dicteren het straatbeeld. Ja. Ja, ja, ja, dat die gaan ja. naar de restaurants, die ja. gaan naar die winkels toe. Ja. Um, maar nogmaals, als je dus aan de verkeerde kant zit... en je wordt ziek of iets anders, dan ben je nog altijd onbeschermd. En dat is een van de grootste zaken die je kwalijk kan nemen... en waar de huidige jongere generatie tegenop komt. Het woord praat het liefst onrechtvaardigheid, dat kon je heel lang niet zeggen. Dus in die zin is er weer een soort beweging opgekomen. Als je iets wil ontwikkelen, heb je een open samenleving nodig... waarin rechtvaardige duidelijke spelregels gelden. Waarbij als je een juridische kwestie hebt naar een rechtbank gegaan... waarbij de rechter te vertrouwen is, waarbij je geld veilig is... en waarbij je als het ware je kaarten kan zetten op de toekomst... die min of meer stabiel is. En dat, jammer genoeg, ontbreekt op dit moment in Rusland. Wat heb je nou, als je even hier bent geweest... wat is de indruk nu van Nederland? Van Amsterdam? Nou, dat er ook een normaal leven mogelijk is. Nederland is zo ongelooflijk prettig en uh, makkelijk eigenlijk... als je het vergelijkt met... Uh... Met, met uh, mijn bestaan in Rusland. Ja. Dat eigenlijk is alles binnen, in elk centrum van de stad is alles binnen handbereik. Je kan even naar de bank, je kan naar de apotheek, je kan een zak paprika chips halen, je kan een boek kopen. Ja. En um, ja, ik bedoel, Nederland is natuurlijk gewoon een wonder van organisatie en kracht. Ja. En um, wat mij ook altijd verbaast is het volgende: dat Nederland is zo'n klein land en heeft, oké, okay, het heeft een beetje gas, maar niet zoveel Gas- en olievoorraden, als Rusland bijvoorbeeld. Hè? Maar grosso modo gezegd is het bruto nationaal product van, van Nederland, dus alles wat we hier verdienen, maar de helft van wat in Rusland uh, wordt verdiend. Of je zou het beter kunnen zeggen... Rusland verdient maar twee keer meer dan Nederland. Maar twee keer meer? Ja, maar twee keer meer. En hoe komt dat dan? Dat het Omdat Nederlanders keer... werken. En Russen zijn over het algemeen toch uh, uh, mensen die gewoon teren... op wat, uh, wat er zomaar uit de bodem komt enzovoort. Ja, Nederland, wat dat betreft, is, is werkelijk een wonder. Van, uh, uh, uh, Nederlanders zijn vaak kritisch over zichzelf en... Uh, maar als je, afgezien dat de treinen enigszins niet op, op tijd rijden als er één vlok uh, sneeuw is gevallen, is het land natuurlijk een wonder van organisatiedrift en uh, van productie. En dat zou eigenlijk de Tredunion kunnen zijn met de 17e eeuw. Want Peter de Grote kwam ook naar Nederland toe, naar Amsterdam, dat toen het New York was van de, van de 17e eeuw. En waar ook in een ijltempo heel veel schepen werden gebouwd. En waar gewoon mensen aan het werk waren. En uh, ja, dat is eigenlijk in al die jaren gewoon niet veranderd. In al die eeuwen zou je kunnen zeggen. Precies, bezoek. Het was een NTR-documentaire gemaakt door Corinne van der Hoeven, techniek Arno Peters, eindredactie Otto Liene Rijks. En Lenins balsem zo heet dus de nieuwste roman van Pieter Waterdrinker. Hij heeft er inmiddels zeven op zijn naam staan, waaronder ook de dood van Mila Burger. Dat gaat over een Russische vrouw die na een heel lang verblijf in Nederland weer naar haar vaderland terugkeert. En van die roman wordt een opera gemaakt en die gaat als het goed is dit najaar in Moskou in première. Maar Lenin's Bas, daar had ik het over. Dat is het nieuwste boek van Waterdrinker. Lovende recensies gekregen. Schitterend, ik citeer even. Schitterend, zo goed dat je werkelijk niet begrijpt dat wij het zo lang zonder hebben kunnen rooien. Dat schrijft Arjen Fortuyn in het NSC Handelsblad. Een andere recensie. Een boek van on allure. Elsevier. Eerste, de, het, uh, uh, het eerste geschreven in een prachtig barokke stijl, de boek, uh, de Telegraaf schrijft dat. Sorry, het staat hier een beetje scheef, maar dat komt waarschijnlijk door die brief van Boete nog. En u kunt die nieuwe roman van water drinken, die kunt u winnen bij ons. Winnen, jazeker. Als u een abonnement neemt op de Bijlo-post. De Bijlo-post, dat is de nieuwsbrief waarin ik wekelijks gewag maak van wat wij gaan doen in Holland-Doc... En abonneert u zich op onze site www.hollanddoc.nl slash radio, www.hollanddoc.nl slash radio, en die komt dan op vrijdag uit. En in die bijlooppost leest u dan weer hoe u deze roman kunt winnen. Deze vierde, uh, achtste, zevende roman van Pieter Waterdrinker. En op onze site vindt u overigens ook een link naar... Alle activiteiten die gaan plaatsvinden in het Nederland-Rustlandjaar. En ja, het is nogal wat hoor wat er gaat gebeuren. Dat, er is nogal wat te doen. Op 9 april bijvoorbeeld in Apeldoorn speelt het ballet van de staatsopera Tartarstan. Op 10 april speelt in. Uh, Heerle speelt de kersentuin van Tsjechov door de toneelgroep Maastricht. Het Noord-Nederlands toneel speelt een aantal voorstellingen... van misdaad en straf van Dostoevsky. Er zijn lezingen, er zijn orgelconcerten, er zijn debatten. En dat duurt het hele jaar lang. Er zijn koorzangavonden, er zijn schrijversuitwisselingen... er zijn schaakwedstrijden, er zijn kookworkshops... Overigens het koor, wat u hier hoorde, heb ik zelf opgenomen in Moskou. En dat heb ik dus opgenomen in, u zult het niet geloven... maar dezelfde kathedraal, de Christus Verlosser-kathedraal... dezelfde kathedraal waar... Pussy Riot, hun aanstekelijke sound ten gehore bracht. We gaan naar ons eigen vaderland, naar de schatten van dat vaderland... die opgeslagen liggen in het vernieuwde, gerenoveerde Rijksmuseum. Volgende week wordt dat geopend door koningin Beatrix. De koningin heeft het verschrikkelijk druk. Vandaag heeft ze Ban Ki-moon, morgen heeft ze Poetin... en volgende week heeft ze Wim Pijbes, de directeur van het Rijksmuseum... Hij, Wim Pijbus, loopt samen met het hoofdgeschiedenis Martine Gosselink en samen met onze eigen Jeroen Wilaert door het Rijksmuseum vier weken lang. Vandaag zijn wij op de eerste verdieping van het al speciaal voor ons geopende Rijks. Wij gaan naar de 18e en 19e eeuw in Schatten van het Vaderland. We laten Karel de Vijfde en de Middeleeuwen achter ons en zijn nu op de eerste verdieping gewijd aan de 18e en 19e eeuw met hoofdgeschiedenis Martine Gossenink. Voor de meeste bezoekers van ons is dit uh, ja, toch even een hele andere uh, periode, minder bekend dan de 17e eeuw. De alle grote helden, grote zeeslagen, ja, de Ruitentrom, dat kennen we allemaal uit de 17e eeuw. Na-eeuw. Ja, en eigenlijk ten onrechte, want het is een hele interessante eeuw. In deze zaal wordt aandacht besteed aan uh, stadhouder Willem IV. Daar lopen we nu even naartoe. Ja, deze ongelooflijke fraaie gouden doos met schildpad. is een geschenk van de West-Indische Compagnie aan deze meneer, stadhouder Willem IV. En in dat doosje zat het octrooi, dus de handelsbevoegdheid. Als je er even goed naar kijkt, dan zie je een gouderts bovenop het doosje. Echt zoals goud werd aangetroffen in het huidige Ghana, vroeger de goudkust genoemd. Aan weerskanten zie je uh, de forten Elmina en Ghana en het fort Willemstad in Curaçao afgebeeld. Met name bekend vanwege de export en de import van slaven. Want ja, de goudkust leverde niet alleen goud, maar in de 18e eeuw met name slaven. Um, en op die voorzijde zie je die slaven ook. Je ziet ook Ivoor. En dan heb je meteen de, de, de drie belangrijkste handelsproducten te pakken van de West-Indische Compagnie: goud, Ivoor en slaven. Je zou zeggen, dit moet dan wel een enorm succesnummer geweest zijn, deze periode, deze handel. En als je de, de eindverantwoordelijke zo'n prachtige schenk geeft. Maar niks was minder waar. Uh, de WIC ging ook onder corruptie. Ten onder, het was te moeilijk, te, te zwaar te log om het hele apparaat te handhaven. En Willem zelfs heeft er ook niet lang van kunnen genieten, want hij overleed alweer in 1751. Nederland bleef ondertussen een internationale koloniale macht. Absoluut. We zitten nu in zo'n overzeezaal van de 18e eeuw. Eén wand wordt helemaal bestreken door schilderijen van gouverneurs-generaal uit Batavia imposant als je ze allemaal op een rijtje ziet. Dan zien we vitrines met uh, objecten, voorwerpen uit China, uit Japan, uit Suriname. Uh, maar nu staan we voor een vitrine met buit, roofbuit. En, een, een kanon, blauw geschilderd. En het kanon, je zou zeggen, dat zal dan wel een Europees voorwerp zijn, maar nee. Dit behoorde de koning van Kandi toe. En Kandi was de hoofdstad van Sri Lanka, toen Ceylon. En de VOC was eigenaar van het hele eiland, behalve het koninkrijk Kandy in het midden van het eiland. En ja, met die koning ging het eigenlijk niet zo goed uh, op en aan oorlogen, dan weer handelsverdragen, dan weer vrede, dan weer oorlog. Zo ging het als Maar in die 18e eeuw ja, was het een continuum van strijd. En uh, bij een van die uh, veldslagen heeft gouverneur van Eck heeft dit kanonnetje buitgemaakt. gemaakt. En nu staat hij hier in al zijn pracht en praal te pronken als oorlogsbuit. En als symbool van gewetenloosheid? Ja, dat was toen niet meer dan normaal. Je nam de mooiste spullen van de vijand mee. Maar het laat wel iets treurigs tegelijkertijd zien. Want het was nergens goed voor de VOC. Het was een logapparaat geworden. En uh, in plaats van een handelsnatie werd het een ja, bezettende macht. Uh, ze waren echt kolonisator op dat eiland. En het was gewoon niet meer te handhaven. Overal al die manschappen voeden al die soldaten daar naartoe om maar dat eiland te beschermen... tegen de Engelsen en de kaneelhandel te beschermen. Dit soort oorlogen werd de VOC fataal. En uh, ze moesten dan op een gegeven moment ook hun uh, boeltje ruimen, eind 18e eeuw. Trap af dan, het ruime atrium door... en weer trap op naar eeuw 19. Op een bank dan voor het slagveld... Ja, we zitten hier voor het grootste schilderij van het Rijksmuseum. En dat is niet wat iedereen altijd denkt, de nachtwacht. Maar dat is de slag bij Waterloo die in 1815 plaatsvond. De slag waarbij Napoleon eindelijk werd verslagen. Je ziet uh, prins Willem II daar weggedragen worden op zijn uh, brancard. Met een mooie rood met grijs gestreepte deken. Je ziet dode soldaten op de grond. Het is heel levendig. Pieneman heeft dit fantastisch geschilderd, negen jaar na de slag overigens, in 1824. Ja, je hebt maar weinig fantasie nodig om je voor te stellen hoe het er in werkelijkheid aan toegegaan moet. Je ruikt de dampen nog, die je daar in de vette ziet opstijgen. Nou, eigenlijk sterker nog, als ik in deze zaal ben, ik, dit is een van mijn favoriete zalen, dan heb ik het gevoel dat ik die soldaten uit het doek zie lopen. En, en ook de andere objecten in deze zaal, ze vertellen zo goed samen het verhaal. Je ziet de vleugel van Hortense. De vrouw van Lodewijk Napoleon is dat. Deze zaal, die ademt echt die eeuw. Dit is zo'n mooi ensemble. Hij begint met uh, keizer Napoleon, dan zijn broertje Lodewijk Napoleon en daarna onze eerste eigen echte koning. Want toen werd Nederland ineens een monarchie, koning Willem I. De wisseling van de machten. Het verhaal van Nederland. En je ziet hier drie levensgrote portretten ten voeten uit van drie machtige mannen. Napoleon met een laurierkrans om. Nou, we weten, die man die kroonde zichzelf tot keizer. Hij heeft een scepter in zijn hand. Hij ziet er ook uit als een paus met een enorme rijkdom om zich heen. Veel eenvoudiger daarentegen is zijn broer Lodewijk Napoleon. Uh, hij heeft alleen een steek in zijn handen. En een keurig wit kostuum aan met slechts twee medailles... Ja, en god, die man die kwam op voor de belangen van het Nederlandse volk. En dat zinde zijn broer Napoleon maar niks, dus toen moest hij aftreden. En dan onze eigen eerste echte koning, koning Willem I. En hij wijst daarop een kaart, kaart van Java, de overzeese gebiedsdelen. De troon achter zich, de kroon op een kussentje. Eigenlijk de symbolen van, de, van, de, van het koninkrijk. Nederland werd toen pas voor het eerste koninkrijk. Dus kortom, je ziet hier in een tijdsbestek van nog geen 15 jaar... Drie verschillende figuren die elkaar de loef afsteken, eindigend met koning Willem I. Die België moest laten gaan. Die scheiding uh, is heel mooi verbeeld met een uh, kast met uh, wapens, trofeeën uit die afscheidende oorlog. En daarna zie je twee schilderijen met uh, de veldslagen daarop afgebeeld. En dan zie je daarvoor die bordjes die dus symboliseren dat Nederland toen nog één groot land was met 17 provinciën. Maar daarna waren het een stuk minder. En tegenover het wapentuig uit de strijd tegen België. De symboliek van een nieuwe ordening. Ja, die Lodewijk Napoleon die was koning van Nederland. En die vond het belangrijk om eenheid in dit land te krijgen. En dat deed hij onder meer... Door de meter te introduceren, de liter als inhoudsmaat, maar ook de kilo als gewichtsmaat. En die drie eenheden zie je terug in deze vitrine. De exacte meter, gemaakt van metaal, zodat die niet kan krimpen of uh, groter kan worden. En hetzelfde geldt voor die inhoudsmaat en die kilo. Inkoper? In Inkoper, ja. En, en Lodewijk Napoleon deed veel meer voor Nederland. Hij is een van de voorlopers met zijn verzameling van het Rijksmuseum. Zijn kunstverzameling is een van de basisverzamelingen... die hier ook weer terug te zien zijn. Die 19e eeuw vordert dan naar de laatste decennia. En dan ontmoeten verschillende nieuwe vormen van creativiteit elkaar. Ja, voor het eerst in het museum laten we nu fotografie zien naast schilderkunst... En uh, ik vind het heel erg geslaagd. Je hebt hier uh, ongelooflijke kleurrijke schilderijen van de Hollandse school. Landschappen, koeien. Ja, molens, uh, stadsgezichten, noem maar op. En dan ineens heel verfrissend fotografie. En voor de, uh, ja, voordat het museum werd verbouwd... had je dit nooit naast elkaar kunnen zien. Maar dit is juist zo leuk. Want die schilderijen betekenen voor de meeste mensen nog echt 19e eeuws. En dan nog voor toren, ja. Uh, die fotografie werd ook op datzelfde moment uitgevonden. En door dat naast elkaar te tonen, dan gaat het veel meer leven. Nieuwe bruggen van staal gefotografeerd als producten van de nieuwe tijd van industrialisatie. Ja, industrialisatie is uh, hier dus verbeeld door die fotografie. Maar het meeste in het oog springende is toch wel het schilderij van Breitner. Niet omdat daar nou zoveel vernieuwing op te zien is, maar wel hoe hij het heeft geschilderd. Dus het is echt een snapshot. Die vrouw hier, die loopt eigenlijk uit dat beeld weg. En we weten, dat klopt ook, we weten dat Breitner gebruik maakte van fotografie om zijn schilderijen te maken. En van Breitner is het maar een paar stappen naar drie schilderijen van Vincent van Gogh. Amandelboom in bloei, een zelfportret en boerderij geschilderd in Auvers-sur-Oise. 1890, begin van Van Schekle, de 19e eeuw, loopt ten einde. En de tocht door het Rijksmuseum gaat voort naar de tweede verdieping. Terug in de geschiedenis, de Gouden Eeuw. Schatten van het vaderland. Het was een NTR-documentaire van Jeroen Wilaert. eindredactie Willem Davids. Volgende week meer Rijks. Mocht u alvast wat willen zien, dat kan ook op de televisie. Zaterdag 13 april, dan zendt de NTR een documentaire uit... over het Rijksmuseum en die heet het Rijksmuseum in 100 voorwerpen. Dat is namelijk de titel van een expositie... die in het kader van de heropening gemaakt is. Volgende week ook dus de Gouden Eeuw en volgende week ook ik herinner mij een foto. Er zijn 335 fotoalbums uit Nederlands-Indië zonder eigenaars. Daarvoor heeft het Tropenmuseum een project bedacht: Foto zoekt familie. En dat is nog niet zo makkelijk om die families bij die foto's te zoeken. Volgende week horen wij wie die mensen waren... die noodgedwongen hun albums achter moesten laten in Nederlands-Indië. Hoe die albums in Nederland terechtkwamen. En we horen verhalen over die foto's. En misschien worden er ook wel albums aan families gekoppeld. Dat volgende week. En hier zometeen het journaal en daarna de sport. Dag, luisteraars. Daag, daag, daag, daag.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 Iedere maandag van 4 tot half 5. Schuld en boete in Villa VPRO. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.